kloosterman. Ik heb er geen bezwaar tegen om te verhuizen, mits ik erop vooruit ga. Er zou mij dus elders in het gebouw vervangende ruimte moeten worden aangeboden met minstens dezelfde faciliteiten. Maar die is er niet. Ik zou niet weten waar. Bekerkamp. Ik voel er eigenlijk niet zo veel voor. Waarom niet? Ik help Aati Walf wel eens, als het erg druk heeft. Dat kunt u ook als u elders zit. Bovendien zijn er beneden ook wel mensen die u kunt helpen. Maar daar is geen plaats. Ja, Gerrit. Jij, even, jij zou in de bibliotheek kunnen gaan zitten. Dan kun je meteen ook op de bezoekers houden. Ja zeg, krijg ik er eindelijk wat ruimte bij... en dan moet ik het meteen weer afstaan. Ik vind het voorstel niet zo gek. Koning, ik begrijp natuurlijk heel goed... dat jij met je afdeling bij de wilt zitten... maar ik begrijp absoluut niet dat je voor die ene kamer die je opgeeft... vijf kamers terug wilt hebben. Waarvan er twee ieder voor zich net zo groot zijn... als de kamer die je achterlaat. Omdat we nu eindelijk eens... allemaal een eigen kamer moeten hebben. Zoals de situatie nu is, is ze onhoudbaar als je serieus wetenschappelijk werk wil doen. Wij zitten ook met twee of drie op één kamer. Dat willen jullie toch zelf? Dat willen we niet zelf. Dat is omdat we geen keus hebben. Ik vind het in deze vorm een, een, een, een, een onzedelijk voorstel. De derde verdieping is even groot als de tweede. Iets groter zelfs, want bij ons gaat er nog een extra trap af. Volkstaal heeft tien mensen. Wij hebben er veertien, Asjes niet meegerekend. Die veertien zijn verdeeld over acht kamers. Alleen de Nooyer, Kraai en Elshout zitten alleen. De andere circuleren over de twee kamertjes op de derde verdieping als ongestoord willen werken. Ik zou het volstrekt onaanvaardbaar vinden als die twee kamertjes ons werden afgenomen. De conclusie is dat we naar een ander gebouw moeten omzien. Ja, ja, en nou zeker naar de rand van de stad. Kunnen we dan niet beter nog eens met de Rijksgebouwendienst gaan praten over die vijf kamertjes? Het een sluit het ander niet uit. Als het bestuur hier de volgende maand op bezoek komt, zal ik het aankaarten. Nog iets over dit punt? Dus... Wordt geen besluit genomen? Laat de betrokkenen er eerst nog maar eens over praten... en kom dan gezamenlijk met een nieuw voorstel. Uh, de werktijdenregistratie. Ik heb daarover een gesprek gehad met de hoofden... en wij zijn tot de conclusie gekomen... dat het huidige systeem zal worden gecontinueerd. Voordeel is dat we gedekt zijn... tegenover controlerende instanties... en dat er nu flexibele werktijden mogelijk zijn. De hoofden zijn verantwoordelijk... voor de afwezigheid van hun personeel. Mevrouw Laurier. Wij zien de noodzaak van zo'n boek nog altijd niet in... Het maakt het werk alleen maar een stuk om aangenomen. Ik gaan Punt 3: In sluip en diefstal. Er is opnieuw gestolen. Tot drie maal toe. Ik heb daarom besloten terugkomend op een vroeger voorstel om een lessenaar met een register in de hal te zetten. Waarin bezoekers hun naam schrijven. Ja. Nou werk ik dat natuurlijk. Iemand die komt stelen zet dan toch gewoon zijn naam niet. Wigbold komt er niet uit de keuken. Wigbold krijgt opdracht om te kijken wie er binnenkomt. En er wordt een bordje opgehangen. Hier melden. Voorkomen kun je het nooit helemaal, maar het is tenminste iets. En voor de rest raad ik iedereen aan op zijn spullen te passen. Beter dan tot nu toe. Laatste punt: automatisering. Meneer Ritsen. We gaan nabespreken. Waarschuw je Sien ook even? Ik dat koffie krijg. Uh, ik zit in de redactie en ik wil vragen of jij niet een keer een praatje wil houden. Er is nu toe nog niemand van ons afdeling geweest. Wanneer moet dat zijn? Dat zou over ja. twee maanden zijn. Volgende maand hebben we uh, Aad. Ritsen. En waarover moet dat gaan? Uh, je zou over je onderzoek kunnen praten. Zover ben ik nog niet. Ik zou over het beleid op de afdeling kunnen praten. Is dat goed? Dat zou heel leuk kunnen zijn. Mag ik nog even over nadenken? Je hoort het nog deze week. Ja. Zou iemand de deur willen dichtdoen? Even, Joost, is jij er niet? Oh, Jaring is naar huis gegaan, ik moest dat tegen je zeggen. Is hij toch weer ziek? Inderdaad. Voor <coughs> we het over het besprokene in de instituutsraad gaan hebben voor we het over het besproken in de instituutsraad gaan hebben... Het stinkt hier. ...heb ik eerst iets anders. Zo. Als iemand last heeft van het open raam, dan zegt hij het wel, dan gaat het weer dicht. Ik ben opgebeld door de secretaris van de museumvereniging. Hij vroeg of een van ons op de jaarvergadering van de sectie Volkskundige Musea... een lezing zou willen houden over het... ...verschil in het onderzoek naar volkscultuur... ...tussen ons en de antropologen. Ik heb dat in beraad gehouden... ...maar ik vind wel... ...dat we dat moeten doen. En ik zou het liefst zien dat een van jullie dat deed. Maar... ...voor we het daarover hebben... ...zou ik eerst willen horen... ...hoe men over dat verschil denkt... ...omdat ik de indruk heb dat er op dit punt... ...in de afdeling verschillen van mening bestaan. Dat is ook de reden dat ik... Mark heb ik gevraagd om bij te zijn. Oh, dacht al. Dat begreep ik. Gert, het is jouw terrein. Wat zijn jouw ideeën? Die heb ik niet. Die heb je niet. Dan zou ik daar eerst een studie van moeten maken. Je hebt er in de tijd een artikel over geschreven. Ja, maar dat vond jij geklets. Dus ik onthoud me nu maar van een oordeel. Ik hou niet van geklets. Dat begrijp ik. Maar het moet me van het hart dat ik jouw idee op dit punt wel erg simplistisch vind. En eh, verouderd. Daarom gaf ik jou nog ook het woord. Maar ik zeg echt niets. Ja, maar. Frits. Ik heb de jaarverslagen van het Volkenkundemuseum in Leiden doorgenomen. En daaruit blijkt dat ze na 1981 wel degelijk oog krijgen voor processen. Dat zullen dan toch wel acculturatieprocessen zijn? Dat weet ik niet, dat zou ik moeten nazien. <laughs> zijn dat dan geen processen? Niet het soort processen waar wij ons mee bezighouden. Dat zit nog. Ja, in de vroege middeleeuwen, maar ja. daarna? Ik vind het anders wel ontzettend goed, Frits, dat je die jaarbeslagen hebt doorgekeken. Lien. Ik, ik, ik weet het niet, maar ik dacht dat het verschil vooral was dat antropologen zich met de... ...machtsverhoudingen tussen groepen bezighouden... ...terwijl wij het bestaan van de groepen afleiden uit verschillen in cultuur. Ja, ja, dat is een ander verschil. Misschien wel een ander verschil, want Gert heeft gelijk... ...als hij bedoelt dat ze minder statisch zijn gaan denken. Wil je dat, Gert? Ik weet er echt nee, niets van. Zien. Ik begrijp niet waarom wij op zo'n verzoek moeten ingaan. We hebben toch niets met die musea te maken? Om te beginnen zit ik in de commissie van bijstand van twee musea. Ja, maar wij niet. Ik zit daar als afdelingshoofd. Bovendien gaat het niet aan om met de bezuinigingen voor de deur... allemaal in een klein kringetje te blijven ronddraaien. De musea zijn een mogelijkheid om de uitkomsten van ons onderzoek... ...bij een groter publiek te krijgen. Dat is voor die musea van belang... En het is ons belang, want we verzekeren ons daarmee van een maatschappelijke functie. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zie niet in waarom wetenschap zich zou moeten instellen op een groter publiek. Wetenschap is wetenschap. Ja, wetenschap is wetenschap. Rie. Net als Gert. Hoe doe je net als Gert? Dat ik niks zeg. Ad? Ik heb me er eigenlijk nooit meer bezig gehouden. Eef? Ik ook niet. Maar ik wil het wel gaan doen als jij dat van belang vindt. Het is van betrekkelijk belang. De kans bestaat natuurlijk altijd nog dat wij straks bij de antropologen worden ingedeeld. Al hoop ik dat ik dat dan zal weten te verhinderen. Mogen wij we weten waarom? Omdat het beunhazen zijn, de enkele goede, niet de nagesproken. Uh, is er iemand die zich aanbiedt voor het houden van die lezing? Wat ik wil doen. Hm. Graag. Ah. Dan nu de instituutsraad. Dan kan ik nu zeker wel weggaan. Dank voor je komst en voor je bijdrage aan de discussie. Uh, Rie, gaan wij straks koffie drinken? Ja. Waarom ging het zo stroef? O, omdat jij je mening probeerde door te drukken. Ik heb geen mond open gedaan. Nee, maar ze weten hoe je erover denkt. Hoe moet ik dan te weten komen wat zij denken? Ze zijn vooral zien en Gert. Ze sluiten zich steeds meer op in hun bunkers... en als ik naar ze kijk, gooien ze het luikje dicht. Ik zou me er maar niks van aantrekken. Maar ik doe het wel. Het gevoel, de tijd dat ik mijn biezen pak, net als balk. Zullen wij hier ook niet van die kamertjes kunnen maken... zoals volkstaal niet wil? In deze kamer? ja. Waarom nou, niet? Uh, wat wij dan met de boekenkasten doen? Die komen dan gedeeltelijk in die kamertjes. En uh, met de vergadertafel? Dan maken we de wanden van glas, denk er niet over. Daarmee wacht je bij tot ik weg ben. Uh, kan nog zo lang duren. Dat gaat gauwer dan je denkt. NOS Radio, Hilversum 1. Elf steden tocht 85 met Govert van Brakel en Felix Meurders. Je zal de verkeerde kant uitgaan, zeg de mist. En dan ergens bij... ...met een helder uitkomen. Goedemorgen allemaal, de NMS Radio. Het is nog vroeg, maar eh, in Friesland zijn ze al hartstikke klaarwakker. Ze kijken helder uit de uitdogen. Nu gaat het dan gebeuren, de spanning loopt op. U hoort het publiek ook hier, het is nu precies half zes... ...en het zal elk moment kunnen gebeuren. Daar hoorde u een startschot en de hekken gaan los. Niet te geloven wat een kracht daaruit gaat. Daar gaan de mensen de straat op. Allemaal tegelijk zo'n beetje door die deuren. De hekken die hier de mensen moeten tegenhouden, die staan te buigen. Er staan mensen aan deze kant van de hekken om het allemaal tegen te houden. Met een geweldige uitbarsting van geweld gaan ze de richting van de Zwettenhaven. En dat wil zeggen dat de 13e Elfstedentocht is begonnen. Hé, hey, dag koning. Dag, mandjes. Hoe gaat het? Niet zo goed. Je hebt er geen bezwaar tegen dat ik mijn broodje eet. Nee, natuurlijk. <laughs> Wat mankeert eraan? Ik ben onder behandeling van een uroloog. Vervelend. Mm. Heel vervelend. Hoe staat het nu met het jubileumjaarboek van de Boerenhuisclub? Dat gaat niet door. <laughs> hmm. Niveau van de meeste bijdragen was zo laag dat we het van af hebben moeten zien. <laughs> Jij krijgt binnenkort een brief van ons of we jouw artikel in ons jaarboekje mogen plaatsen. We vonden dat heel goed. Dat doet me genoegen, want ik heb het met plezier geschreven. Maar het is nog niet, <laughs> niet officieel. <laughs> Heeft Van der Meulen ook nog een bijdrage gestuurd? Ja, die was waardeloos. Daar kun je dan nog wel eens moeilijkheden mee krijgen. Van der Meulen is niet de man om zoiets te laten passeren. Hij gaat zijn gang maar. Nou. Goedemiddag. Dag, mevrouw. In deze kant zit koffie. In deze kant zit thee. Hoe staat het nu bij jullie met de bezuiniging? Die schuiven ze allemaal voor zich uit. Niemand durft een beslissing te nemen. Tot ze wel moeten. Ik ben bang dat het bij de musea ook zo gaat. Dat wij heel zwak staan. Heb je het jaarverslag gelezen? Ik ga daar maar weer wat van zeggen. Het helpt alleen niet. Goedemiddag, heren. Dag, mevrouw Wout. Dag, mevrouw Wout. Bent u niet op de schaats gekomen? <laughs> nee, dit keer niet. Dat zou ik nou echt iets voor u vinden, of niet soms? <laughs> het is wat ver... En de Rijn ligt nog niet dicht. Nee, daar hebt u gelijk in. De Rijn ligt nog niet dicht. En dat zal ook wel niet meer gebeuren. Jij blijft maar optimistisch.